De grootste coronatester van ons land moet de wattenstaafjes voorlopig in de verpakking laten. Het ministerie heeft aangifte gedaan tegen het bedrijf spoedtest.nl omdat er valse QR-codes zouden zijn uitgedeeld. Je hoort verslaggever Joost Schellevis. Het ministerie heeft nog niet bekendgemaakt hoe dat precies is gedaan en hoe ze die codes hebben aangemaakt. Maar uh, een mogelijkheid is dat er artsen zijn bij spoedtest.nl, een of meerdere artsen, die hun status als arts hebben misbruikt uh, om zo'n ja, zo fraudeleuze uh, QR-code uh, te hebben aangemaakt. Spoedtest.nl zegt dat het verhaal niet klopt... maar mag voorlopig toch niet meer meedoen aan testen voor toegang. Bestaande QR-codes die door het bedrijf zijn afgegeven blijven wel geldig. Groningen houdt nog jarenlang last van aardbevingen. Dat zegt het staatstoezicht op de mijnen. Vannacht was het weerraak. In het dorp Gaddelsweer was een beving met een kracht van 3,2. We schrokken in één keer wakker. Meestal slapen we door de aardbevingen wel heen. We schrokken dit keer in één keer wakker. Bij alle buren ging het licht aan om te kijken... Van, was, dit echt een, was dit echt een aardbeving of is er een bom ontploft... Want zo voelt het wel. Een man is gisteren opgepakt in het Gelderse Babberich... omdat hij in een busje reed met zeven mensen op de achterbank zonder geldige papieren. Hij wordt verdacht van mensensmokkel. Het busje werd eruit gepikt bij een controle. De zeven vluchten naar het bos in. De politie kon ze allemaal oppakken na een achtervolging. En een bijzondere ontmoeting voor Pascal uit Vlaardingen. Twee jaar geleden werd hij gereanimeerd toen hij tijdens de marathon van Rotterdam in elkaar viel, tijdens de 10 kilometer. Er was iemand begonnen. En, uh, begonnen met de reanimatie. Begonnen met de reanimatie en dat was een omstander. En dat was eigenlijk ook het enige wat mij duidelijk was op dat moment. En wie dat was, was mij uh, onbekend. En nu, jaren later, ontmoet hij zijn redder. Dat is Laura. Tijdens de afgelopen marathon maakte Pascal zijn rondje af en vertelde dat op tv. Laura zag het en spoorde hem op. Het was een hele gekke ontmoeting, ja. We waren ook allebei wel zenuwachtig. Dat hadden we ook al geëpt naar elkaar van tevoren. Dat het wel een gek moment zou zijn. Het verhaal is compleet. Het is niks meer dan, dan, dan dit. En, en alles is bekend. En nou, wat geeft me rust. Het weer. Het is bewolkt. Kan een spatje motregen vallen en het wordt er gaat op 7. Morgen kan het in de ochtend even regenen. Maar daarna breekt af en toe de zon door. En het is iets zachter 10 tot 12 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 met nu ZFM luncht. Ja, ja, lieve luisteraars. Na een uh, periode van afwezigheid, uh, door omstandigheden, is uh, het uh, gezellige lunchprogramma op de suzanne zijn weer terug met uh, Luus en Jan. Ja, zeker. Ik ben het kon niet anders, dag, Goedemiddag, Goedemiddag. Goedemiddag luisteraar. Ja, vier weken gedwongen het huis uit en uh, door een, een waterschade, maar dat is allemaal weer hersteld. Dus we zijn nu weer volop in de gelegenheid om uh, elke dinsdag een leuk programma de lucht in te slingeren. Dus je hebt weer een heel nieuw huis? Half. Maar het is mooi geworden. En uh, ja, toch vier weken Zondag wordt gemist, af en toe tussendoor geweest, maar ach, we zijn weer helemaal terug. Wat gaan we doen vanmiddag, Huus? Ik ga jou bijpraten met Elf wat gezien. er allemaal gebeurd is. Dat is leuk. En we hebben natuurlijk dus nieuws. En uh, we hebben een leuke muziek. We hebben een weerbericht. We hebben een artiest van de dag. Dus we gaan dit een uh, leuke lunch doen maken op deze 16 november. Alweer wat gaat het hard. En uh, de oude man is ook in het land, heb ik gezien. Sinterklaas. Ja, ja, ja. ja. Ik, ben een, nou, ik, ben, ik heb Sinterklaas niet gezien uh, dit jaar. Wel, Zwarte Pieter. Doe ik heb okay. ik Ah, leuk. en uh, een er uh, Heel gezellig uit. En uh, ook weer, uh, Nabel, ik heb gelezen: de ijsbaan komt er niet dit jaar. Nee. Dat vind ik wel weer jammer. Maar ja, goed, het gebeurt ook allemaal natuurlijk. Hè. En uh, nou, weet je wat, we gaan een uh, gezellig uh, muziek maken. Dat is uh, ons opzetje altijd. En uh, wat info geven aan onze gasten en luisteraars. En uh, we beginnen vandaag maar met uh, Julie Bessie.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 Sorry, Bessie was dit met Yesterday. Uh, wie kent dit nummer niet? Door uh, zoveel mensen op de plaat gezet. En uh, in zoveel uitvoeringen, maar blijft een heel mooi nummer. En origineel was die van de? Ja, allurees, kom op. Ik heb geen idee. Nee? Nee, wie niet om vraagt. Mag jij zo Als even ik... Gaan opzoeken? Ik ga het opzoeken. Oké. Okay. Uh... Tuurlijk weet ik dat wel. <laughs> Ja, ik wil het altijd proberen natuurlijk. Nou, vertel maar wie. Frans Bauer? Ja, nee. Dat lijkt erop. Nee. electro oké. Okay. De Beatles. Natuurlijk, de Beatles, wie kent ze niet? Hè? Ja, wie kent ze niet? Um, ja, wat hebben we op Zandvoet de laatste dagen meegemaakt? Ik heb gezien dat. Uh, we wilden Valkenburg een beetje uh, nadoen met het, uh, op de Corceloris-straat. Ja, de ja. straat stond compleet blank. Ja, dat is allemaal niet leuk. En. Het is je zal er maar tussen zitten allemaal die, die, die nieuwe huizen die er staan. En ik moet eerlijk zeggen, het is best ellende. Ik was uh, in die uh, paar weken afwezigheid. Onder andere waren we in, uh, in Volkenburg. En dan spreek je wat winkeliers en mensen. En dan denk je, jongen, jongen, jongen, Wat een drama als je zo'n wateroverlast hebt. Ja, ja. Wij, ik was er ook vlak nadat uh, die, de, de, de, de, daar uh, wateroverlast was geweest. Ja. En je kon het echt nog zien. Ik was op een gegeven moment in een uh, soort van uh, kerk... En daar stond echt aangegeven dat hoe hoog het water kwam. Nou, dat kwam echt tot mijn borst. Dat was echt niet normaal. is ongelooflijk. Is eigenlijk de Kanaalweg en dergelijke gevrijwaard van water. En dan hebben we het op de Koestelorenstraat. Je ja. ziet het maar weer. Hey. Ja, het kan ook daar. Ook ja, daar kan het. Nou ja, kan gebeuren gewoon. Hé, hey, we gaan verder met uh, Robbie Williams. I sit away. There's an angel.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 Shake me. De Robbie Williams en de Angels. Uh, we gaan natuurlijk weer op een uh, nare horeca-periode af. met uh, al die ellende, met uh, corona-hellows. Ja, het, het, het blijft maar doorgaan. Het is allemaal niet leuk. En het gaat zo verschillen per land, per, per gemeente. Ik, ik weet het allemaal niet meer. Ja, dus België, komen we hier ook nog uit? Kunnen we ons gaan afvragen? Komen we er ook nog uit? Jawel, we komen er wel uit, maar het gaat even duren. De... Ja, maar ze gaat ook klap op klap en weer het einde van het jaar... de gezellige maanden, de mensen uitgaan, ja. heer, lekker naar de horeca, lekker gewoon leuk ja, doen. Uh, je wordt er niet vrolijk van en ik denk dat, uh, dat de ja. jeugd het, uh, het meeste uh, pijn gaat doen. Want ze, ja, ze kunnen geen kant op. En je merkt het ook, uh, denk ik wel, op straat. Dat ze veel meer op straat lopen en veel meer op straat dingen doen... Die, waarvan je denkt, ja, weet het niet... Ja, en het is natuurlijk afwachten oh, wat de volgende maatregelen worden. We hopen dat het niet nog strenger gaat worden. Maar... Dat het niet zoals in België wordt, hè? Nou, ja, op Oostenrijk. Ja. Oostenrijk is ook. Ja, ze pakken het allemaal op een andere manier aan. En ik weet niet of het nou allemaal wel zo goed is om het op verschillende manieren te doen. Tot nu toe is eigenlijk uh, weinig gebleken welke manier goed is. Geen één. Geen één. Geen één. Nee, dus nee. Uh, het blijft gokken allemaal. Weet het, je. het is allemaal te ja. met de kraan open. Maar ik denk toch dat het ook ligt aan uh, de, het zorgpersoneel... wat er gewoon te weinig is, te kort aan ja, is personeel. Ja, daar is het bezuinigd. Daar is het bezuinigd. En daar is op bezuinigd. Zo ja, en, en daar dan word je niet dan mee, mee geconfronteerd. Toch, ja. Jack van Gelder hoorde ik van de week schreven... van uh, gooi een slotenvaart ziekenhuis open. Ja. En in plaats van dat je zoveel geld besteedt aan... Uh, uh, de, de, ja, zoveel dingen. Dus er zijn zoveel dingen die, die in principe. Ja, wat en de handhaving ge geeft het uit aan goed zorgpersoneel. Ja, ja, maar goed, de handhaving is ook alweer nodig. En, en Omdat er gewoon veel mensen weer de, de regels gaan han uh, niet hanteren. Waardoor je weer een de situatie krijgt dat de, de, de cijfers gaan oplopen. Ja, maar ja, weet je, het gaat. Uh, het, het... Ja, het is ja, je kunt er aanpakken. lang en breed over praten. Ja, maar de een zegt zus en de ander zegt zo. Ik, uh... We laten wel hopen dat we in ieder geval nog een gezellige kerstperiode tegemoet gaan. Maar dat is iets met wat je zelf kan doen. Ja, zeker. We gaan Nederlandstalig en een beetje humor gaan we combineren met Frankie Boy. Met geklutste liedjes. Nog steeds jaar na jaar. Maar als ik die dingen zelf wil gaan zingen, dan gooi ik ze steeds door elkaar. Aan het strand, stil en verlaten, daar was laatst een Jaren komen, jaren gaan. Is er eenzaam door de straat? Ja, dat is nou maar een pleis op de wonden van diegenen die zo graag carnaval hadden willen vieren... maar het niet hebben kunnen doen omdat het weer was afgelast. Ja, toch? Ja. Heb jij alweer uh, wat nieuws Wij gevonden? Wij hebben dus? wel, ja, vanaf uh, afgelopen maandag 1 november... werd er uh, in het Sandwich Museum een feestelijke presentatie gehouden, gegeven... van de november cultuurmaand... En die bijeenkomst werd, uh, die bij werd uh, geopend door Gert-Jan Bluis. Directeur van het Museum, Jan. Jansen... introduceerde diverse genodigden... en die vertelde over diverse culturele activiteiten. Tot uh, 21 november, daar hadden we het in het vorige programma daarover... is in het Museum de tentoonstelling over coureur Jan Lammers te zien. En zoals ieder jaar besteedt het Museum ook in 2021 aandacht aan de historische Grand Prix. En, uh, dus dat is allemaal nog te zien. En dan is er ook, dan houdt je ook een lezing, als het goed is. Een uh, 21 uh, november. Ja, en is het allemaal uh, onder uh, voorbehoud van uh, de, de, de coronaregels? Of is dit gewoon open? Of? Dit is gewoon open. Ik zie dit geen coronaregels staan. En het is natuurlijk best leuk in deze tijden. Ja, ik ga een, een plaatje draaien verder. Oké, okay, dankjewel, Luz. <laughs>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 En, uh, lekker nummer, zeker. En Luus, vertel het maar. Jij ja, gaat niks vertellen. Ik, uh, nou, ik zit net uh, te kijken dat uh, de statushouders... Uh, het aantal daarvan in verzorging, verzorgingshuis Oldenhoven... is nog onduidelijk. En de buurt is nog niet geïnformeerd over deze nieuwe bestemming. Dus zeg, uh, ja, Ze willen wel dat de statushouders uh, als eerste hun woning uh, aanbieden. Ja. Heb ik begrepen, maar... In afwachting. In, in afwachting. Ja. Uh, ik denk is dat een leuk idee is om ons luisteraars een kerstgroet kunnen gaan indienen. En dat wij dat de lucht in gaan gooien in december. Dat lijkt me hartstikke okay, leuk. Oké, nou, bij deze dan een oproep als de mensen het willen doen. Als de bereidwilligheid er is, uh, wilt u een kerstgroet doen uh, via deze, uh, dit programma Lunchroom op de dinsdag. En dan doen we dat dinsdag zo dicht mogelijk ja, bij de, kerst, kerst. de kerstmis, Ja, zoals we het zo doen. Ja. Uh, ze kunnen appen, ze kunnen uh, Facebook, ze kunnen overkijken dacht ik. Ja. Waar we ja. te bereiken zijn. En, uh, dan gaan Lus en Jan uh, uw kerstgroet uh, ja. wereldkundig maken. Met een, uh, het is nou zo'n een gewenst nummertje, dus doe het tijd dat we de muziek erbij kunnen zetten. Zullen ja. dus we het zo doen, dus? Vind je dat leuk? Ja, daar dus komen we de volgende week even op terug. Komt we komen volgende week op terug hoe we dat gaan doen, zeker. Ja. Ja. Uh, we gaan nu een uh, lekker instrumentaaltje doen. Was dit het de Love Team uit de film? Die uh, een groot su su succes was ooit. Uh, a flashdance. Misschien kan je me ervan herinneren, de film Loes. Flashdance, een aantal jaren geleden. Nee, <laughs> een kastsucces geweest, echt. Um, we hebben natuurlijk onze eigen koning. Hebben. We hebben Willem-Alexander, maar wie, wie was in de pop ook alweer een beetje de, de koning? Dat was natuurlijk onze. Ja, daar komt hij. ja. Elvis. Elvis. Ja, ik denk het zal niet zo zijn, hè? When we kiss, my heart's on fire Burning with a strange desire And I know each time I kiss you That your heart's on the fire too So, my darling, please surrender Ja, onze King, onze Elvis en Surrender, wat een heerlijk nummer was dat toch? Uh, we hebben altijd artiesten van de Dag, maar vandaag gaan we gek doen. We hebben twee artiesten van de Dag. Ja, Nog toch? wat een luxe, hè? Ja, heerlijk. En uh, de eerste die, uh, is een dame, en daar ga jij een stukje over vertellen nu. Uh, ja, zij is uh, uh, een van de zeven kinderen, en ze komt van een Canadese moeder en een Duitse vader. Uh, hij was violist en ze had al vroeg interesse in muziek... en begon op haar zevende met het bespelen van de piano. Haar favoriete instrument is dan ook de piano... waarmee ze God wilde vinden. In 1970 speelde zij in diverse clubs in Chicago... en een jaar later vertegenwoordigde ze haar land... op het internationale rockfestival in uh, Rio de Janeiro. Haar debuutalbum... En uh, daar komt ook gelijk haar naam. Shai Coltrane kwam in 1972 uit en wordt dankzij haar eerste single Thunder and Lightning een wereldwijde topper. Van de single werden er meer dan een miljoen verkocht. Na een succesvolle tour trekt ze twee jaar de studio in om de haar tweede album Let It Ride. Uh, die is van 1974 op te nemen. En welk nummer heb jij uh, als? Ja, uh, haar, denk ik wel, haar grootste is Colakilila. Die ken jij wel. Die ken ik. Ja, nou, dan gaan we die Zet hem maar aan. Gaan we draaien. Zij Coltrane, en uh, zoals net gezegd, we gaan vandaag twee artiesten van de dag doen. Zometeen doen we er nog eentje verder op in het programma. En uh, dit was dan een heel lekker swingend nummer. We gaan nu uh, vijf tempo's terug. Uh, jij kent het nummer wel van Unbreak My Heart, van Tony Braxton. Yes. Je weet ook dat die is uitgebracht door uh, andere mensen nog, hè? die moeten gezet hebben. En de volgende diversie, wij gaan draaien ik zeker. dat sommige dames echt weer op de stoel gaan zitten. Eh, en staan, denk je. Staan. je nee, die nee, met... nee, moet je, je niet staan. Zijn. Nee, die gaan heerlijk zwijmelen. Want hier is namelijk de uitvoering van Il divo. Oh. klinkt verbelovend. extraño la dicha también. Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer. No puedo más, si tú no estás, tienes que llegar. Mi vida se paga sin ti Regress dat is zoiets als een uh, breek mijn hart En dat was dan uh, Il Divo, deze groep van uh, knappe mannen... die menige vrouw te wel als schoonzoon zou willen hebben, denk ik. Of uh, valt dat van mij tegen? Nou, het was wel een zwijmel-zwijmel-nummer. Oh, het was een nou. zwijmel-nummer, hè? Ja, ja maar ja, we moeten er ook tussendoor. Op de dag. Ja, nee, maar we hebben ook zwijmelaars. Maar je hebt mensen die moeten nog aan het werk. Die komen nooit meer aan het werk. Maar je hebt ook mensen die in slaap willen vallen. Ja, dat... Die hebben we ook nog. Ja, ja. Maar weet je wat? We gaan dat verder met de gelukkig. artiest van de dag gewoon. Ja? De tweede artiest van de dag. Ja. Oh, we gaan naar de tweede artiest van de dag. Oh, ik weet wie dat is. Ja, uh, ken ken hem niet. Ja, het, uh, het, uh, ik ken hem. Ik ken hem. Tuurlijk oh. ken ik hem. Het is een, uh, is, ja, het, het is een man geworden in uh, Bristol op 2 september 1925. En hij is overleden op 16 november 2000. Uh. En hij was een Brits uh, pianist. En dan heb ik het over, uiteraard, over uh, Russ Conway. Uh, hij is dus geboren als treffer uh, Stanford. Russ Conway is een artiestenaam. Hij heeft uh, behoorlijk wat nummers uh, zelf gemaakt. Uh, hij combineerde veel van zijn hits ook inderdaad zelf. En maakte uh, totaal twintig singles. En wij hebben het nummer, uh, uh, een nummer van uit 1959. Dat is echt heel lang geleden. Ja. En het nummer heette Roulette. Hier komt hij. Ja, dat was een hele wijze constatering van mijn uh, sidekick. De mensen die weggezwijmd waren, waren ze nou weer uh, wakker allemaal. Ja. Zo zei je dat toch? Moet jij binnenkort tanken? Uh, ja. Jan? Jan, ik zou nog heel even wachten als je kan. Ja, met de want, prijzen? Ja, want er is een einde uh, inzicht uh, over de stijgende olieprijzen. De olieprijzen uh, gaan dus naar beneden. Uh, dat komt uh, vooral doordat de olieproductie in de Verenigde Staten weer aantrekt. Zo meldt het uh, Internationaal Energieagentschap in een maandrapport. De prognose zou goed nieuws zijn voor ons, uh, die de hoge brandstofprijzen voelen in, uh, in onze portemonnee. Ja. Dus uh, ze gaan uh, in, uh, in 2022 uh, worden. De de, gaat de productie dusdanig omhoog en worden er 1,1 miljoen vaten per dag geproduceerd? Nee. Dus, dus we moeten wel wachten dan tot 2000, kan je Kijk, uitzingen tot uh, 1 januari 2022. Ja, dan moet ik wel eerlijk zeggen: ik denk nooit meer dan 25 euro hoor. Oh. Nou ja, maar dan kom je niet zo ver, denk ik. Nou wel, tot de volgende 25 euro. Ja toch? Oké. Okay. We zijn er weer. Nou, in ieder geval is er weer een hope. lichtpuntje in de duisternis. Hier is hoop. Ja. Hier is veel uh, collins. All full of romance for someone that you met. And telling me how sorry you were leaving so soon And that you miss me sometimes When you're alone in your room Do I? for now Ja, wat een mooie duurt is dit toch, hè, Luz? Ja, zeker. Phil niet. Collins en uh, Merlin Martin, separate life was dit. Um... Ja, je had, we hadden het net even over de benzineprijzen en zo. Ja, ja. En je, je vertelde ook op de, op de weg naar Noordwijk, die provinciale weg... daar kan je dus uh, goedkoop tanken. Ja. Maar dat viel mij ook, we hadden het er net over. Dat ja. ene station is soms zomaar één of vijf cent goedkoper dan aan de andere kant. Ja, maar dat gebeurt ook op de randweg, hè? Bij de ene kant heb je het uh, wettingsjournalistisch. Waar ligt dat aan? Ja, ik weet het niet. Het de inkoop, denk ik, is een andere maatschappij. Ja, maar nee, het is hetzelfde, toch? Nee, want de ene kant is Shell en de andere kant is Esso op de randweg in ieder geval. En ja, maar... Die... Bij die andere zijn ook volgens mij twee verschillende maatschappijen, hoor. Ik moet er morgen heen, dus ik ga opletten. Bo, okay. Ik kom erop terug. Dat gaan we doen. Want ik vind het zo vreemd. Ja, dat luister, luister, het, luister, Luus gaat echt Luus gaat op speurt. Ik ga op, ja. onderzoek uit. Luus gaat op centenjacht. Ja. ja? Oké, okay. Luus, je bent geweldig. En iedere cent telt. We zullen de mensen blij zijn. Kom ik erop. Escaping nights without you, with shadows on the wall. My mind is running wild, trying hard not to fall. You tell me that you love me, but say I'm just a friend. My heart is broken up into pieces, cause I know I never free my soul. It's trapped in between true love and being alone. When my eyes are closed. Greatest story told I woke in my dreams a shattered hero Tomorrow, I'll still be around To catch you when you fall And if I'll let you down You say that we're forever Our love will never end I've tried to come on was dit een uh, Army en uh, dat is een muzikale vader denk ik toch een beetje wel, eh? wel. ja toch ja uh, nou we gaan weer op het is een beetje op het eind af voor het eerste uur en dat uh, zullen we dat doen met Linda Ronstedt vandaag doe maar oké okay. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're hard one, but I know that you got your reason.